van 1 uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend 110 mensen opgepakt... bij rellen in Parijs, Nantes en Toulouse. Het waren vooral jongeren die tegen de politie demonstreerden. Aanleiding was de dood van een 21-jarige milieuactivist. Hij kwam om toen hij protesteerde tegen de aanleg van een stuwdam... in de rivier de Tarn, in het zuidwesten van Frankrijk. Wat er precies met hem is gebeurd is onduidelijk. Hij had een grote wond op zijn rug die veroorzaakt is door een explosie. De betogers die dit weekend de straat op gingen... houden de politie verantwoordelijk voor zijn dood... In Parijs gooiden ze rotjes en brandbommen naar de politie. Die zetten traangas in. Drie demonstranten en twee politieagenten raakten daarbij gewond. Bij een explosie in Mali zijn twee militairen uit het land om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een controlepost zo'n 120 kilometer van de stad Gao, waar Nederlandse militairen zijn gelegerd. Wie ervoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk. In Mali zijn militairen van meer dan 20 landen actief voor een VN-vredesmissie. Sinds de start van de missie zijn 21 militairen omgekomen. De ongeveer 450 Nederlandse militairen in Mali... richten zich op het verzamelen van informatie over het onrustige noorden van het land. Bondskanselier Merkel ziet het Verenigd Koninkrijk nog liever uit de EU vertrekken... dan dat ze een compromis moet sluiten over het vrije verkeer van arbeidskrachten. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel accepteert Merkel niet... dat de Britten een kwotum willen aan werknemers die in een ander EU-land gaan werken. Zo'n kwotum, dat premier Cameron voor ogen staat... wordt in Berlijn beschouwd als een point of no return, schrijft Der Spiegel. Merkel zou een en ander vorige week op de EU-top in Brussel... en Cameron hebben duidelijk gemaakt... Ook binnen Camerons conservatieve partij is de discussie over het idee van de Britse premier. Dan nog het weer. Vannacht zijn er een paar stevige buien. En aan zee staat een harde zuidwestenwind. Het wordt een graad of 12. Morgen veel bewolking en eerst droog. Vooral s'avonds gaat het regenen. En het blijft vrij hard waaien. Het wordt overdag zo'n 15 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Like the fishes down below, singing loo. What's that you think? I should call her up and save this. Can I save this?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 Oh, lost and gone. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend.